8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Geen martelingen bij kunduz missie denkt van UM. Tientallen gewonden bij aardbeving Bali. En verwarring over mogelijke arrestatie zo'n Gaddafi. De kans dat Nederlanders in Afghanistan betrokken raken bij de marteling van gevangenen. is heel klein. De commandant der strijdkrachten van UM heeft dat gezegd. naar aanleiding van een VN-rapport over martelingen in Afghaanse detentiecentra. Die vinden ook plaats in de provincie Kunduz... waar Nederland Afghaanse politiemensen opleidt. Wij zijn niet degene die mensen gevangen nemen, zei Van Um. En als Afghaanse agenten mensen arresteren... zien de Nederlanders er volgens hem op toe dat dat correct gebeurt. Naar aanleiding van het VN-rapport eist Nederland... dat de Afghaanse politiemensen die betrokken waren bij de martelingen... worden vervolgd. Op het Indonesische eiland Bali zijn bij een aardbeving zeker 50 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving lag 100 kilometer ten zuidwesten van Bali, dan een kracht van 6 op de schaal van Richter. De beving veroorzaakte geen tsunami. De gewonden op Bali hebben vooral botbreuken en hoofdwonden. Er is onduidelijkheid over de mogelijke arrestatie van Mutassim Gaddafi, de vijfde zoon van de verdreven Libische leider. Leden van de Nationale Overgangsraad hebben gemeld dat Muhtasim gisteren werd opgepakt... toen hij de havenstad Sirte probeerde te ontvluchten. Maar een officiële woordvoerder van de raad zegt dat hij dat niet kan bevestigen. Muhtasim Qaddafi was veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader... en had een prominente functie in het leger. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het ex-fotomodel Talita van Zon. Als het bericht klopt dat hij is opgepakt... is het voor het eerst dat een zoon van Gaddafi in handen is van de nieuwe machthebbers. De PvdA vindt dat de vader van prinses Maxima niet aanwezig mag zijn als prins Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning. Kamerlid Recour zei in Nieuwsuur dat de betrokkenheid van Jorge Zorragueta bij het Argentijnse Videla-regime nog altijd gevoelig ligt. Hij wees op de recente aangifte tegen Zorragueta voor misdaden tegen de menselijkheid. Bij privé-aangelegenheden is zijn aanwezigheid geen probleem, maar een inhuldiging is een publieke zaak, zei Recour. Zijn partijleider Cohen zei vorig jaar dat Sorogheta na al die jaren misschien wel welkom is bij de inhuldiging. De kwestie komt waarschijnlijk vandaag aan de orde in een debat tussen premier Rutte en de Tweede Kamer. De Britse premier Cameron wil de regels voor de troonsopvolging veranderen. Hij vindt dat vrouwen en katholieken niet langer moeten worden gediscrimineerd. Zo wil Cameron af van de regel dat mannen bij de troonsopvolging voorrang hebben op een oudere zus... Verder verliezen leden van de koninklijke familie nu nog hun recht op de troon... als ze trouwen met een Rooms-katholiek. Maar Cameron noemt dat niet meer van deze tijd. De premier doet zijn voorstellen in een brief... aan alle landen waarvan koningin Elisabeth staatshoofd is. Om de regels te wijzigen is de goedkeuring van alle 16 regeringsleiders nodig. In Polen zijn 19 mensen gearresteerd... die in verband worden gebracht met Anders Breivik. Ze worden verdacht van het bezitten of het maken van explosieven.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 Slachtoffers vielen bij een schietpartij aan de grens tussen Israël en Egypte. Israëlische veiligheidsagenten waren op zoek naar militanten... die aanslagen hadden gepleegd in het zuiden van Israël. Bij een schietpartij in een kapsalon in Californië zijn zeker acht doden gevallen. Volgens de politie was er één schutter. Hij vluchtte in een auto en werd een kilometer verderop gearresteerd. In zijn auto vonden agenten meerdere wapens. Over het motief van de schutter kan de politie nog niet zeggen. Behalve acht doden viel in de kapsalon in Californië één zwaar gewonde. Die is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het bedrijf achter de BlackBerry-telefoons zegt dat de oorzaak van de storing is gevonden. Dat betekent echter nog niet dat de problemen zijn opgelost. Dan gaat het wel de goede kant op, zegt het bedrijf RIM. Naar schatting de helft van de 70 miljoen BlackBerry-gebruikers op de wereld konden de afgelopen drie dagen niet internetten en e-mailen. Volgens RIM ligt dat aan een defect in het Europese net dat zich vervolgens heeft uitgebreid naar andere delen van de wereld. Voor een aanval door hackers heeft het bedrijf geen aanwijzingen. Het weer, het mist, vooral in het oosten van het land. In de loop van de ochtend verdwijnt die mist. Dan breekt de zon door, blijft droog. Maxima zijn 14 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden van het land. De komende dagen ook droog en zonnig bij 12 graden. AMBB verkeersinformatie. In het oosten van het land moet je nog opletten, want er komt plaatselijk dichte mist voor. En in het zuiden is het bij roosteren nog druk op de A2, want die was daar een tijdje dicht vanwege koeien op de weg. Verder een redelijk normale spits. Ik begin met die A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, want door die koeien staat tussen Borne en Echt nog 6 kilometer. En richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 8. Alle koeien staan inmiddels in de wei. A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum, tussen Echtot en Tiel-West. 5 kilometer door een ongeluk. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, staat voor knopend gouden 4 kilometer. A27, Breda-Gorkum, tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk, 2 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan op de A58, Breda-Eindhoven. Die is inmiddels weggesleept, maar tussen Goorle en Moergestel staat nog 5 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel gisteren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draait de subsidiekraan... voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen bijna helemaal dicht. We weten al een tijd lang dat we het broekje aan moeten halen. Maar dat uh, iemand besluit om probeerde zomaar de stekker uit te trekken... dat kunnen we nog niet geloven. Al dus Leo Schenk, directeur van het Tropeninstituut. Straks gaan wij praten met de verantwoordelijk bewindspersoon... staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken. Maar Mark Robin Visser is vanochtend al in het Tropenmuseum... en ontmoet daar zeer boze medewerkers. Ja, Mark Robin Visser, jij bent in Amsterdam bij het Tropeninstituut. Ik kan mij voorstellen dat de stemming daar niet al te best is op dit moment. Nee, Lara, dat mag je wel zeggen. De mensen zijn hier uh, niet vrolijk en hebben ook een uh, kort nachtje achter de rug... Uh, voor zover ik ze uh, nu al uh, heb kunnen spreken. Uh, ik loop deze ochtend door het museum met de directeur Leo Schenker... met Jan Donner van de raad van bestuur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. En ik zit nou net even te bladeren in het jubileumboek... 100 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen, dat is uit 2010... met een voorwoord van prinses Maxima. Zij zegt hier, ik wens u succes op de drempel van uw tweede eeuw. En dan lees ik ook dat Maxima beschermvrouwen is... van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Meneer Donner, zet dat nog zoden aan de dijk? Dat betekent dat wij af en toe met elkaar praten... en dat zij met ons praten over microkredieten, dat wij haar vertellen wat er bij ons gebeurt... en dat er een hele interessante uitwisseling van ideeën is. Daar praten we straks over verder, Lara. Oké, okay. nou, wij gaan nu naar de staatssecretaris. Meneer Knappen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Verantwoordelijk staatssecretaris van Buitenlandse ja, Zaken. Uh, meneer Knapen, zegt u dit? legt u het eens uit. Waarom vervalt die subsidie voor het KIT, Instituut voor de tropen grotendeels? Nou, het gaat om een paar dingen. Ten eerste is het natuurlijk zo dat wij met uh, schaarser wordende middelen uit ontwikkelingssamenwerking... niet tot in lengte der jaren een museum in Amsterdam grotendeels kunnen financieren. Mm -hmm. uh, dat hebben wij uh, ruim een tijd geleden al aangegeven. En uh, uh, dus is het nu zaak om te kijken uh, hoe uh, het, uh, de leiding van het, uh, het KIT, van het Instituut voor de Tropen, uh, met uh, de kennisinstelling verder wil. Maar voor we da daarover gaan hebben, meneer Knapen, uh, het is natuurlijk niet alleen een museum. Hè? Geldt de, de besparing of de stopzetten van de uh, subsidie vooral voor dat museum? Ja, kijk, daar is een. Ja, want uh, kijk, wij hebben een. Uh, daar zijn een paar, het is ook een kennisinstelling, een belangrijke kennisinstelling. En, als het gaat om, om onderzoek wat daar gedaan wordt in verband met tropische ziektes, uh, als het gaat om de, de hele adviespraktijk voor projecten in ontwikkelingslanden. Uh, dan zijn dat uh, zaken die uh, voor uh, ontwikkelingslanden en voor ontwikkelingssamenwerking van belang zijn. En daar willen wij graag kijken of we daarmee verder kunnen. Maar dan op projectbasis begrijpen wij, hè? dat moeten ze per project gaan aanvragen. Ja, maar goed, kijk, op zichzelf is dat niet iets nieuws. Want dat gebeurt uh, op de meeste plekken tegenwoordig. Uh, echte uh, instituutsinstellingen waar je simpelweg een instituut voor vele jaren uh, subsidieert, mm -hmm. dat is eigenlijk uh, al lang niet meer van deze, deze tijd meestal gaat het om programma's en daar wordt op ingeschreven en, uh, of die programma's daar wordt op gesubsidieerd en dat is meestal ook wel voor een behoorlijke tijd zodat je behoorlijk kunt investeren in kennis uh, in infrastructuur uh, en in het uh, ontwikkelen van okay. zo'n project. Maar wat wij toch niet helemaal begrijpen... Um, is ja. dat wij begrepen van Jan Donner, de bestuursvoorzitter... dat zij in januari een brief hebben gekregen van u... dat er bezuinigd moet worden met 4 miljoen euro. Er zou hmm. ook minder subsidie komen. En nu krijgen ze dit uh, te horen... dat, dat uh, 40 procent van de inkomsten zal verdwijnen. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, niets. Uh, in die zin dat uh, uh, de... Uh, Tijdens de hele lopende periode hebben wij natuurlijk... omdat we vorig jaar al moesten bezuinigen... hebben wij eigenlijk over de hele breedte... hebben wij kleinere, over het algemeen kleinere bezuinigingen doorgevoerd. We hebben alleen altijd aangegeven... dat doen we ook voor andere instellingen... dat zodra de termijn van uh, de subsidie verloopt... dat we opnieuw gaan kijken naar wat kunnen we subsidiëren en wat kunnen we niet subsidiëren. En die termijn, dat uh, is, was van oudsher bekend... die termijn die loopt eind dit jaar voor het uh, Instituut voor de Tropen af. Nu hebben we gezegd, uh, we willen uh, zorgen dat we allemaal rustig de tijd hebben... om te kijken hoe we de waardevolle activiteiten op enige wijze zouden kunnen voortzetten. En mm -hmm. ik neem aan dat dat ook de wens van de directie is. Dus we hebben gezegd, laten we in dit geval nu de, de instellingssubsidie... gewoon nog een jaar doorlopen. Dus uh, hij eindigt niet dit jaar, maar eind volgend jaar. Ja, dat we... kan zijn. Maar, maar dat er dan nu met zo'n bedrag bezuinigd wordt, dat heeft het instituut niet verwacht. Dat had het instituut niet verwacht. Daarom, mijn vraag: wat is er dan gebeurd? Heeft dat bijvoorbeeld te maken met bezuinigingen die tegenvallen op andere ministeries? Nee. Uh, en, en niet alleen. Uh, kijk, ik, ik kan niet over de verwachtingen van het instituut spreken. Wij hebben uh, eigenlijk in een heel vroeg stadium aangegeven dat uh, de instellingssubsidietermijn, dat die simpelweg zou aflopen eind 2011. Dus, uh, en daar is, zijn, zijn diverse gesprekken over gevoerd. Wat wij nu doen is eigenlijk niets anders dan twee dingen. We zeggen inderdaad, loopt die subsidie af? Uh, we zeggen, we zullen hem uh, toch nog één jaar verlengen... Om, uh, het, om, om, om, omdat het natuurlijk ons dierbaar is en het ons ook niet omgaat... om zomaar een, een, een museum om zeep te helpen... En we trekken wel een lijn in de zand en we gaan kijken. We hebben ook uh, gesprekken... Nou, een een lijn? Stel. Het is een diepe gul die u trekt, volgens mij. Nou ja, dat zijn uw woorden. Dus uh, de, de, u gaat er over uw eigen woorden. Wij, wij zeggen dat eind 2012 de subsidie uh, afloopt... en dat we de periode die we tot dan toe ter beschikking hebben gaan bekijken... om te zien uh, of wij op enige lijn wijze nog mee kunnen werken... Uh, en of het zinvol is om mee te werken aan een andere vorm van financiering voor de diverse instellingen. Kijk, uh, daar zijn, uh, wij betalen ook niet aan, aan de vergelijkbare musea... zoals het, uh, het Volkenkundig Museum in Leiden, het, het Wereldmuseum in Rotterdam... het Afrika Museum in Nijmegen. Dus op zichzelf is het niet onredelijk dat als je moet bezuinigen... dat je eens tegen het licht houdt van... ja, kun je met middelen uit ontwikkelingssamenwerking... een museum in Amsterdam op deze manier tot in uh, de lengte der jaar grotendeels blijven financieren. Ja, En zegt u dan, uh, stel dat het museum dat niet redt... u stelt nog voor dan maar te gaan samenwerken... maar goed, stel dat, dat, niet redt, uh, dat het museum het niet redt... die andere activiteiten, daar heeft u eventueel dan nog subsidie voor... dan moet dat maar? Ja, dan, uh, dan moet dat maar. Wij kunnen, uh, zoals ik uh, heb aangegeven... ...wij kunnen vanuit ontwikkelingssamenwerking een, niet tot in lengte der jaren... ...een museum in Amsterdam grotendeels blijven financieren. Het, ik, uh, dat, dat, dat, dat is simpelweg A, worden de middelen schaarser... ...maar B, is natuurlijk er ook de vraag of het van deze tijd is om met, uh, met middelen... ...die voor daar bestemd zijn, hier een museum te runnen. Dus, dus in die zin is het een volstrekt normale discussie die wij voeren... ...van past dit nou bij deze tijd... Ja. Moet het anders worden? En, en, en als het anders wordt, wie gaat daar een rol in spelen? Oké, okay, u gaat nog praten hè, met Jan Donner onder andere. Is, is er nog ruimte om te onderhandelen? Want dat hoopt, meneer Donner, heeft hij aangegeven vanochtend bij ons. Kijk, op zichzelf uh, heb ik aangegeven. Wij, wij hebben deze brief geschreven om aan te geven dat we op deze manier zo niet verder gaan. Maar natuurlijk zijn wij er uh, ook niet. Het is me ook dierbaar. Uh, de, de inste, ik ben met mijn kinderen vaak genoeg geweest. Dus mijn, mijn insteek is niet om te, te, te bezien hoe we... Dit zo snel mogelijk om zeep kunnen helpen. Maar mijn insteek is ook niet uh, om nu aan te kondigen dat wij, zoals gezegd, maar blijven uit ontwikkelingsmiddelen, maar blijven investeren en blijven subsidiëren in een museum in Amsterdam. Daar moet simpelweg een, een, een uitweg voor gevonden worden waar andere partijen een rol in spelen. Maar uiteraard, ik heb in, wij hebben in de brief die we hebben gestuurd, hebben we aangegeven dat wat ons betreft het verstandig zou zijn om hierover gesprek te voeren... Okay. en te kijken hoe we hier weer verder gaan. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen dank voor de toelichting. Gaat. Nou, Mark-Robin Visser in het Tropeninstituut in Amsterdam. Nou. Ga je gang. Meneer Donner, we hebben zitten luisteren. Wat ik van de staatssecretaris begreep... is dat deze financiering niet meer van deze tijd is... en dat u het had kunnen zien aankomen, dat er een eind aan zou komen. Nou, ik ben er, daarover verrast, want we hebben met het ministerie... onderhandeld over de volgende periode van vier jaar. De periode van vier jaar is juist... Maar bovendien denk ik dat het zo is dat musea in dit land in het algemeen over een veel langere termijn hun planning maken, tentoonstellingen plannen en dergelijke. En dat wat dat betreft het niet zo kan zijn dat één museum, omdat het toevallig volgens een oude afspraak tussen departementen door dit ministerie wordt uh, bekostigd, dat dat in een andere systematiek zit dan alle andere musea in dit land. Ik hoorde meneer Knapen zeggen... er moet gekeken worden naar een oplossing... waarin andere partijen een rol spelen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? We hebben het al over het bedrijfsleven gehad vanmorgen... die ook participeert in dit instituut. Het is wat ons betreft zo... dat de overheid is een minderheidsaandeelhouder... qua financiering van het instituut. Dus wat dat betreft gaan we geen nieuwe wegen bewandelen. Gaan we door op de weg waarop ze zitten. Maar ik denk dat je voor musea en dergelijke in dit land... gewoon een traditie hebt waarbij musea voor een deel ook een publieke verantwoordelijkheid zijn. En dat bij ons het zo is dat het museum en het theater en de bibliotheek allemaal activiteiten zijn die ook voor de ontwikkelingslanden zelf van grote betekenis zijn. Onze bibliotheek levert 200 bibliotheken in ontwikkelingslanden alle content die er maar te bedenken is. Nou, je kunt het wel horen, hè? meneer Donner, die uh, heeft zijn, begint zijn positie... Uh, die begint zich in te graven, mag je wel zeggen. <laughs> ik, uh, wij zitten hier in de kamer uh, van de directeur, meneer Schenk... en ik zie daar achter meneer Schenk een prachtig uh, meubelstuk staan... van tropisch hout, waarin de prachtige tekst geschreven staat... De rust is uit God, de haast is uit den boze... Waarom heeft u dat bankje eigenlijk hier neergezet? Wat? Nou, omdat het een, een prachtig vroeg 20 eeuw stuk is, dat helemaal de tijdgeest weergeeft. En een van de topstukken van dit museum. En die tekst? Is ja, die Ik text... zie ook op vandaag de dag van toepassing? Die is ook vandaag de dag van toepassing. Want wij moeten gewoon rustig doorgaan met ons werk. We moeten ons niet bij uh, die shock van gisteren neerleggen. En er waren al plannen om uh, het instituut en het museum te versterken. Andere inkomstenbronnen te ja. vinden. Dat gaan we nog harder doen. Maar we blijven ook praten met die staatssecretaris. Nog één keer die tekst. Lees hem nog eens. De rust is uit God. De haast is uit den boze. Mooie bood straks. Vanuit Amsterdam. Mark-Robin Visser hoort u straks nog weer. Staatssecretaris Knapper hoort u niet weer. Hij wil op dit moment nog niet in discussie met de mensen van het Tropeninstituut. En straks een van de meest succesvolle marketingcampagnes van de laatste jaren. De Winterband. Hoe is het op de weg? Het is iets drukker dan we hadden verwacht. En, um, ja, vooral in Limburg natuurlijk, want die koeien. Oh ja, de koeien. <laughs> ja, ze zijn inmiddels wel van de weg af. Maar um, op de A2 naar Maastricht staat tussen Gratum en Roosteren 10 kilometer. En naar Eindhoven, tussen Borne en Echt, 6. Door die files loopt het ook vast op de A73 vanuit Roermond, richting de aansluiting met die A2. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen roelof Sveen en Hoogmade... drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is ook eens dicht en ben je daar langs... dan kom je weer in de dagelijkse file terecht richting Den Haag op de A4. A15 Nijmegen-Gorkum, daar staat tussen Echtot en Tiel-West vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Frankrijk wordt zondag de presidentskandidaat gekozen van de Partij Socialiste, grootste oppositiepartij. Eindelijk zouden wij zeggen. Na Eindstraat gaat het nog wel maar tussen twee mensen: François Hollande en Martine Aubry. Een van hen moet het volgend jaar gaan opnemen tegen de zittend president Sarkozy. En gisteravond was het afsluitende debat tussen de twee rivalen. Correspondent Ron Linker luisterde mee: en ron, wie heeft gewonnen? Ik denk uh, dat ze uh, beide heel erg vriendelijk voor elkaar zijn gebleven. Maar je voelde toch de spanning, Marcel. Er staat heel veel op het spel voor beide kandidaten. Want als de peilingen kloppen... En er zouden vandaag verkiezingen worden gehouden... dan zou één van tweeën dus president worden. Nou, de koploper is Hollande en dus moest Aubry in de tegenaan, dat deed ze ook. Ze suggereerden bijvoorbeeld dat uh, Hollande veel te aardig is. Dat hij meegaand is. Bijna een, een zacht gekookt eitje, zou je zeggen. <laughs> en bovendien dat hij nog helemaal niet zoveel bestuurlijke ervaring heeft als zij. Il va falloir, j'ai travaillé en entreprise, j'ai dirigé une grande ville, une grande métropole, j'ai été effectivement surtout numéro 2 du gouvernement et je, et je, je crois réellement que l'expérience est nécessaire. Ja, ervaring doet er wel degelijk toe, zegt ze. Ik ben minister geweest in een regering, ik ben burgemeester geweest van de stad Liel. Dat is ervaring die Hollande niet heeft. Als je kijkt naar wie er uitdager was en wie er zich moest verdedigen... dan denk ik dat Martine Aubry gisteravond een goede avond heeft gehad. Hmm. En dat gaat dan over ja, persoonlijkheden, karaktertrekken, ervaringen. Ervaring verschillen ze inhoudelijk ook van elkaar. O, maakt het iets uit of we straks president Hollande krijgen of president Aubry? Nou kijk, beide kandidaten hebben sowieso het partijprogramma... het verkiezingsprogramma van de Partij Socialist onderschreven. Hè. Dus uh, in grote lijnen zijn ze het gewoon eens met elkaar. Ze zijn niet voor niets lid van dezelfde partij. Maar er zijn wel degelijk nuances. Bijvoorbeeld... Uh, naar aanleiding van de ramp, de nucleaire ramp in Fukushima... is hier in Frankrijk een uh, debat opgestart over... hebben wij zelf wel zoveel nucleaire energie over? Nou, Aubry is heel duidelijk. Op termijn moet Frankrijk af van de kernenergie. Hollande zegt, ja, dat weet ik nog zo net niet. Dat kan eigenlijk misschien wel helemaal niet. Dat moet onderzocht worden. Tekent een beetje ook de karakter van... Het karakter van Hollande, die toch veel meer de dialoog opzoekt. en die uh, in het debat ook terugkwam op dat verwijt. Hè. Ik ben helemaal geen zacht eitje, zei hij. En bovendien, ja, waar hebben we nou eigenlijk behoefte aan dit land? Hebben we wel behoefte aan een confronterend links? Of moeten we proberen het land te verenigen? Ik weet niet wat de gauche duur is. Ik heb niet d'ailleurs van d'une gauche duur, très franchement. We sort uh, de 5 ans van een brutale et en we zijn une een uh, sectaire Je Ik ne le veux pas. Ja, ik wil helemaal geen hard links. We komen net uit vijf jaar een brutaal, een, een keihard presidentschap van Sarkozy. Wat we behoefte aan hebben, dat is juist een links dat gaat samenwerken. Dus ja, het viel op in dit debat was... Uh, dat heel veel ging over de linkervleugel van de partij. Je kunt je herinneren, afgelopen zondag waren er nogal wat mensen... die echt op extreem links hebben gestemd. Een vijfde deel ging naar de kandidaat Arno Montboer. En die, die Arno Montboer die heeft nog steeds geen, geen stemadvies uitgebracht. En daar zit iedereen dus om te dingen. Dus het ging op de duur van links naar links en naar links. Uh, we moeten afwachten naar, uh, naar wie die stemmen uiteindelijk gaan. Okay. Ja. Correspondent, Ron Linke, dankjewel. dank Ik wou al aan de winterband beginnen. Maar er is het alweer tijd voor. Uh, althans, dat beweert de reclame van de bandensector... die voor dit product, product vorig jaar een miljoen euro uitgaf. Voor spotjes op radio en televisie. En automobilisten worden daar onzeker van. Ja, zullen we dan maar? Hoor ik er anders misschien niet bij. En dat is nou precies de kracht van reclame, zegt marketinggoeroe Eugène Roorda... tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. Tja, dat verhaal over die winterbanden, Eugène Roorda, marketinggoeroe. We moeten hem allemaal hebben, anders ben je een sukkel. Zegt de reclame. Daar hebben ze blijkbaar al een paar jaar veel succes mee. Want uh, die verkoop stijgt enorm. Het heeft te maken met, uh, met de winters van de laatste paar jaar. Maar het is natuurlijk marketing. En marketing gaat uit van behoeftes. En als die behoeftes er niet zijn, dan moeten we ze opwekken... om vervolgens onze banden te verkopen. Zo zit de wereld, onze wereld, in elkaar. Dat is uw job ook, hè? Dat is mijn job ook, ja. U houdt ons een beetje voor de gek. Ja, dat is mijn vak. Mijn vak is de, de omarmende leugen. Waar mensen uiteindelijk wel gelukkig van worden. Want ze vinden het ook prettig. Ze voelen zich ook beter met die winterbanden. Dat geeft hun zelfvertrouwen. Dan denken ze, we hebben alles gedaan. Het is veilig voor de kindjes. Dus je, je voegt ook wat toe aan mensen hun leven. Maar in principe is het natuurlijk een leugen die omarmt. Dat is wat reclame doet. Want reclame doet wat met onze hersenen. U bent eigenlijk oh ja. een soort psycholoog. Ja, ja. een goede reclame man. weet weet hoe de menselijke brein werkt. Wat de dromen zijn... Uh, wat de angsten zijn, en wij bedenken merken die daarop inhaken... om dat probleem bij mensen, wat ze in hun bewuste of onbewuste voelen... om dat te neutraliseren. Reclame bedenkt problemen die er niet zijn. Uh, nou, u, uh, uw truitje, mevrouw, uh, uh, krijgt vlekken... en als u die was gaat, u gaat dat truitje misschien krimpen. Dus neem uh, drift voor de fijne was, want dan krimpt uw truitje niet. Vroeger had je floriel, die mevrouw, die kleuren kunnen verbleken... Dat vinden vrouwen ontzettend vervelend als een truitje verplekt. Dus zo lost reclame, bewuste, kleine en onderbewuste kleine probleempjes op. Hoe zat het nou met die loopneus? Het wordt winter, dan krijgen mensen griep en loopneus. En wat je dan ook ziet, is als, als de spotjes op tv komen uh, voor, tegen de loopneus. dan ontstaat vanzelf die loopneus. Dat is zo grappig. Dat werkt dan wat u net zei over de neuropsychologie in de mensen. Zodra je gaat adverteren met antigripine of pilletjes tegen dit of pilletjes tegen dat... of et cetera, et cetera, dan ontstaan die problemen vanzelf. Dan denken mensen, hey, verdomd, ik ben ook wel een beetje verkouden eigenlijk. Ik neem toch even dat productje erbij. De reclame is natuurlijk gebakken lucht, maar wij kunnen niet zonder de lucht. Want die ruikt namelijk wel lekker. Wij weten vaak niet wat we moeten eten. Mijn vrouw zegt iedere dag tegen me, wat wil je vanavond eten? En dan zeg ik, doe maar een bordje pasta. En dan zegt ze, ja, maar dat hadden we gisteren al. Dus je moet wel anders verzinnen. En daarom zegt Hakken ook bijvoorbeeld... Van, u moet de groente van Hak hebben. Kijk, je moet natuurlijk helemaal niks. Maar Hak weet hoe de psyche van een vrouw in elkaar zit. Zo werkt reclame. Daar verdient u uw geld mee. Ja, ja daar verdien ik mijn geld mee. Ja. Wordt er in de branche met bewondering gekeken... naar die campagne van de winterbandensector? Nou, dat geloof ik niet. Het is niet de talk of the town in de reclamebranche... maar dat is weer een van die marktsegmenten... die zichzelf ontwikkelt door dit probleem te agenderen en tegen mensen te zeggen... ja, je moet wel die winterbanden hebben voor november... want anders loopt het op de weg van op de ATV slecht met je af. Wat natuurlijk niet waar is. Ik heb geen winterbanden en ik hoef ze ook niet. Dat is ook het leuke van Vanish Oxy Action. Dat is dat paarse busje met die vreselijk lelijke schreeuwreclame. En overal waar ik kom, staat op de wasmachine... dat paarse busje hard tegen vlekken. Wat het is, waar mensen panisch voor zijn, is voor vlekken in het boordje van de overhemd. En dan doen we er een schepje van dat Venice Oxy Action mee. Hebben een enorm marktaandeel. Is zelf gecreëerd. Zelf gecreëerd. Is knap. Heel knap. Het is drie minuten voor half negen. Morgen zit het kabinet Rutte er op de kop af Eén jaar. De premier zelf is uiteraard veel in beeld. Maar waar is de VVD-fractie gebleven? Eerder in de uitzending bleek al dat er rust in de tent is. Dat is ook het devies van de VVD-fractie. We praten daarover met Joost Vullings. Joost. Ten tijde van Paars liet toenmalig VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein veel en vaak van zich horen. Waarom kiest de huidige fractievoorzitter Stef Blok voor Nou, stilte? Ja, ja, kort door de bocht geformuleerd is de houding van de fractie, maar ook van de partij braaf zijn en koppendicht. We hebben sinds een eeuw weer een liberale premier... en die gaan we dan niet met z'n allen voor de voeten lopen. En dat is inderdaad heel anders dan de stijl van Frits Bolkenstein tijdens Paars. Er is natuurlijk wel één groot verschil. Toen leverde de premier de VVD niet de premier. Dat was toen Wim Kok van de PvdA. Die kreeg toen de bonus, zoals dat heet. En doordat Bolkenstein in de Tweede Kamer het VVD-geluid goed vertolkte... bleef die partij goed in beeld bij de kiezer... Ja, daar hebben ze dus over nagedacht, over de huidige opstelling, eh, die fractie. Eh, maar kleven daar ook risico's aan? Ja, ja, zeker wel. Kijk, de VVD kopieert eigenlijk een beproefde CDA-model... uit de balkende jaren. Het idee is dan dat de fractie in dienst staat van het kabinet... en de belangrijkste taak voor de fractievoorzitter, in dit geval ons Def Blok... is om alles soepeltjes te laten verlopen. Vooral de, de plooien gladstrijken in de coalitie als die er zijn. Maar dit model leunt wel op één voorwaarde. Is, en dat is dat de spits, premier Rutte, moet wel schitteren. Want op het moment dat de spits een electorale aantrekkingskracht verliest... Eh, heb je een dijk van een probleem... en volgt hoogstwaarschijnlijk een enorme elektrale draai om je oren. Mm -hmm. En schittert de spits? Uh, nog uh, wel. <laughs> maar ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk vroeg of laat een, een keer uh, veranderen. Ja, en dan krijg je toch een, een hele lastige situatie. En wat je eigenlijk ziet aankomen is dat je dan ook weer hetzelfde krijgt als bij het CDA. Ik uh, bedoel, Balk en de Ster was een, een jaar geleden uitgeschitterd. En dat leidde dus tot een historische verkiezingsnederlaag. En dan komen er altijd evaluatierapporten. Bij de vandaag hebben ze ook nog een stapeltje liggen. En dan krijg je conclusies die eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Want ik zal eens even wat voorlezen uit het rapport Frissen van het CDA van een jaar geleden. Alles was ondergeschikt aan het streven naar rust en stabiliteit. Dat had het gevolg dat het profiel van het CDA onduidelijk en grijs bleef. En ook vernieuwing van de inhoud bleef achterwege omdat ja, alles moest rustig blijven. Dus Aha. alle discussies in de partij werden in de kiem gesmoord. Ja, en de fractie was een verlengstuk van het kabinet... en had dus geen eigen politieke profiel meer. Nou ja, vul hier VVD in. En het lijkt heel erg op de situatie die we weer hebben. Dus als de VVD niet oppast... dan volgt er ooit een hele diepe verkiezingsnederlaag... en waarschijnlijk ook nog eens een hele diepe crisis in de partij. Stilte kan ook gevaarlijk zijn. Joost Vullings, dankjewel. je Een CV-ketel? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Nee, nou die Afanta van Remea.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 Geen martelingen bij missie in Koenders, denkt van UM. Een onduidelijkheid over arrestatie zoon Gaddafi. Half negen geweest, goedemorgen, ik ben door al -Megens. Nederlanders in Afghanistan zullen niet snel betrokken raken bij de marteling van gevangenen. Volgens commandant der strijdkrachten van UM is die kans heel klein. In een VN-rapport staat dat gevangenen geregeld worden mishandeld door politieagenten, ook in Afghaanse gebieden waar Nederlanders actief zijn. Maar volgens Van UM nemen Nederlanders geen mensen gevangen. Het kan wel voorkomen dat de politie die wij begeleiden, dat die iemand gevangen nemen. Dan zullen wij er ook op toezien dat daar correct wordt opgetreden naar die mensen. En mocht dat niet zo zijn, dan zullen we daar die Afghaanse politie op aanspreken en zullen we dat ook met hun baas opnemen. Nederland eist dat de Afghaanse politiemensen die betrokken waren bij de martelingen, worden vervolgd. Op het Indonesische eiland Bali zijn bij een aardbeving zeker 50 mensen gewond geraakt. Het epicentrum lag 100 kilometer ten zuidwesten van Bali, dan een kracht van 6 op de schaal van Richter. De beving veroorzaakte geen tsunami. De gewonden op Bali hebben vooral botbreuken en hoofdwonden. Na drie dagen van problemen lijken BlackBerry's het langzaam weer te gaan doen. Het internetverkeer komt volgens de fabrikant weer op gang. Maar er zijn nog altijd wel problemen. BlackBerry doet er alles aan om die op te lossen en maakt excuses aan de klanten. Ik wil deze kans om die die We dit als een kritisch issue binnen het business. En we doen alles we kunnen... Het is onduidelijk of de vijfde zoon van kolonel Qaddafi is opgepakt. Muhtasim Qaddafi, leden van de Nationale Overgangsraad in Libië, hebben gezegd dat hij werd opgepakt toen hij de havenstad Sirte wilde ontvluchten. Een officiële woordvoerder van de raad ontkent dat nu, zegt een verslaggever van Al Jazeera. I have to say though, we cannot confirm that information at this stage. We've spoken to a number of high level members of the National Transitional Council. They say they've all heard the news, but they cannot confirm the news. Muammar was veiligheidsadviseur in het regime van Gaddafi. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het voormalige fotomodel Talita van Zon. Als het aan de PvdA ligt, is de vader van prinses Maxima... niet welkom bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander tot koning. Gorge Sorregietta is volgens de partij nog steeds een omstreden persoon... die niet thuis hoort bij zo'n officiële gebeurtenis. Hij was minister tijdens het vireda regime Partijleider Cohen zei vorig jaar dat Sorregietta misschien wel welkom is... bij de inhuldiging, maar Kamerlid Recour vindt het te vroeg. Er is recentelijk nog aangifte gedaan in Nederland tegen de vader, tegen de vader van Maxima... De interviews die daarbij gegeven zijn, maakt ook weer goed duidelijk hoe gevoelig het nog bij sommige slachtoffers ligt. Kortom, nu de afweging makend, zou binnenkort de kroning zijn, vindt onze partij, nee, dat moeten we bij het officiële deel niet doen. Mogelijk wordt vandaag meer duidelijk in een debat tussen de Tweede Kamer en premier Rutte. En in Californië zijn bij een schietpartij in een kapsalon zeker acht doden gevallen en één persoon is zwaar gewond geraakt. De schutter sloeg op de vlucht, maar werd een kilometer verderop gearresteerd over zijn motief is niks bekend. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na een aantal dagen met grijs en nat weer komt vandaag de zon weer eens kijken. Nou, op dit moment is het in het zuiden nog bewolkt en vrijwel overal droog. In het midden en oosten is het vrij helder en daar komen ook mistbanken voor. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. De temperatuurverschillen zijn op dit moment ook erg groot. Het is nu een graad of 1 in de Achterhoek en maar liefst 12 graden in Zeeland. Nou, in de loop van de ochtend verdwijnen de mistbanken en ten noorden van de grote rivieren zien we zonnige perioden. In het zuiden blijft het nog even bewolkt. Vanmiddag breekt ook daar de zon door en de rest van de middag blijft het droog en wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 14 tot 16 graden en daarbij staat een zwakke, hooguit matige wind uit het noordoosten. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Dit is normaal gesproken het drukste moment van de spits. Er staat nu 225 kilometer files. Dat is iets meer dan we hadden verwacht. En dat komt omdat het uh, in het zuiden wat drukker is. Maar ook de dagelijkse files in de Randstad zijn op sommige plekken wat langer. De A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Maasbracht en Roosteren. 8 kilometer en de andere kant op 4 kilometer. De weg is daar even dicht geweest vanochtend vroeg, want er liepen koeien op de weg. Nou, Die staan inmiddels weer in de wei. Door die files loopt het ook vast op de A73 vanuit Roermond voor de aansluiting met de A2. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel 5 kilometer file. Op de A17 vanuit Rozendaal tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder, dat is de aansluiting met de A16, staat 5 kilometer file. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergessel en Best 8. En op de A67 Venlo-Eindhoven staat tussen Zomeren en Knoop Heide 6 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Geef werknemers en relaties met kerst meer dan een cadeautje. Waardeer ze persoonlijk met een welverdiende pluim. Straks onvergetelijk goed uitpakken? Ga nu naar pluimen.nl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 TNT Express, world class worldwide. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Overstromingen in Thailand dreigen nu ook de hoofdstad Bangkok te bereiken. Een derde van het land staat al onder water. En tot nu toe zijn er bijna 300 mensen om het leven gekomen. Ernst-Otto Smit is tour operator in Bangkok. Daar woont hij al twintig jaar. Uh, meneer Smit. Goeiedag, goedenavond, denk ik, voor u. Nee, nee, goedemiddag is het hier. Goedemiddag nog steeds. Goed. Meneer Smit, is bij u nog droog? Ja, ik kijk naar buiten. Het is droog. Het regent niet in Bangkok. Dat is goed nieuws dan. Ja. Stijgt het water nog wel? Ja, de, nou, wat ze proberen te doen is dat ze centraal Bangkok droog willen houden. Dus de buitenwijken, en bijvoorbeeld Patu, Thani, die lopen waarschijnlijk onder... Maar, of tenminste dat gebeurt nu al, maar ze houden bank, Centraal Bangkok droog. En hoe doen ze dat? Door dijken te bouwen. Dus ze, ze, ze hebben dijken gebouwd in het noorden van Bangkok waar al dat water binnenkomt. En ook pompen, dus dat gaat allemaal naar de, de randgemeentes toe. Dus die jongens staan daar zwaar onder het water. Uh, maar tot nu toe blijft Centraal Bangkok droog. En. Uh, als het meezit, dus er komt niet te veel regen en er komt niet veel meer water naar beneden, dan houden we centraal Bangkok droog. Oké, okay, nou dat is niet prettig voor de mensen die in de randgemeente wonen, kan ik me voorstellen. Nee, dat, dat, dat is ook een beetje het, uh, wat de BMA, dat is de Bangkok Metropolitan Authority, zegt. Van, uh, eigenlijk het enige wat, wat, wat kan gebeuren is dat mensen het er niet mee eens zijn dat ze zo erg onder water staan, dat, dat ze zelf... ...dijken gaan doorbreken, zodat het water wegstroomt. en dat Bangkok dan onder water komt. Dus dat is eigenlijk de enige menselijke factor waar uh, de BME zich zorgen over maakt. Even uh, naar heel Thailand kijken. Uh, meneer Smit, er zijn natuurlijk wel wat gewend hè, met overstromingen. Dat gebeurt natuurlijk uh, bijna ieder jaar wel, maar nu is het wel heel heftig. Hoe gaan de autoriteiten ermee om? Ja, het is een combinatie. Uh, Voorgaande jaren hadden we weinig regen aan het eind van het regenseizoen. En de, de dammen die we hier hebben, ongeveer 10% van het regenwater wordt er opgevangen, die, die zaten helemaal niet tot hun capaciteit. Dus dit jaar dachten de dammen dus, dus, uh, van oké, okay, we moeten het water vasthouden zoveel mogelijk. En nu in oktober hebben we twee keer achter elkaar de regen van een tyfoon die over de Zuid-Chinese zee gegaan is. Hebben wij de regen van gekregen. Dus nu moeten die jongens, die zijn over hun capaciteit heen, die moeten lozen. En dus we krijgen dat water uit het noorden, wat we altijd krijgen in deze tijd. Maar we krijgen ook het water van de dammen. Nee. Dus in het noorden en in het, in het oosten van, van, van Bangkok. En in het westen zelfs van, van Bangkok. Waar al dat water naar beneden komt. Ja, U bent tour operator in Bangkok. Is dat nog wel uh, plezierig, ook voor uw klanten, de toeristen? Ja, nou. Ieder half jaar hebben we natuurlijk iets. En dit dit is, het is, Je kan het oplossen. Dus als uh, mensen niet naar Chiang Mai kunnen gaan met de trein... omdat de trein vol zit, kunnen ze gaan vliegen. Uh, willen ze niet naar Chiang Mai kunnen ze naar een, een andere locatie gaan. Dus wij lossen dat allemaal wel op... zodat mensen hun vakantie gewoon doorgaat. Okay. En vergeet niet, het is niet dat het hier uh, de hele tijd regent. Het zijn voornamelijk agrarische gebieden die, die onder water staan. Niet dat het daardoor minder erg is, maar voor toeristen... Ja, die gaat er in een rijsteld staan. Ja, eet, uh... Toeristen merken er niet zoveel van, maar de inwoners des te meer ernst. Otto Schmid, toeroperator in Ook Dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Hoewel een meerderheid van de schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs vindt dat scholen gemengde klassen moeten hebben, doen ze daar maar weinig aan. Het onderwerp ligt te gevoelig en scholen wijken ervoor om het keuzeproces van de ouders te beïnvloeden. Maakt uit een onderzoek van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Van Forum is Zeki Arslan en hij is hier te gast vanochtend. Meneer Arslan, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Waarom uh, zijn schoolbesturen huiverig daar iets voor te doen? Of, of heeft het gewoon niet hun belangstelling nog? Nee, tegendeel uh, heeft hun belangstelling. Uh, het probleem is dat de schoolbesturen onderling niet met elkaar eens worden... Uh, welke maatregelen zouden ze kunnen treffen... om te komen tot een uh, sociaal-economisch, sociaal-cultureel en etnische gemengde scholen. Dus het is vooral de oneenigheid tussen de schoolbesturen die eigenlijk oorzaak is... dat ze niet uh, concrete maatregelen kunnen treffen. Zeg, het is eigenlijk het belang van gemengde scholen. Waarom zouden we dat moeten willen? Nou... Het is politiek-bestuurlijk besloten, uh, bijna uh, vijf jaar geleden. Uh, samenleving wil dat. Uh, We weten ook uit uh, allerlei onderzoeken dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Zowel op het terrein van taalontwikkeling, maar ook sociaal-culturele relatie tussen kinderen. De meeste ouders willen gemengde onderwijs. En nog niet onbelangrijk aspect... Uh, internationaal. Er is heel veel kritiek op het Nederlandse uh, segregatiebeleid uh, in het onderwijs. Dus uh, neemt ook toe trans. Mm -hmm. uh, afgelopen namelijk zes jaar het heeft het Juist niet mengen. Uh, ja. Namelijk het, het, het buiten elkaar bestaan. Ja, dus uh, als het ware een soort vermijdingen tussen, tussen kinderen. Terwijl de ouders, kinderen, uh, samenleving zelf zegt eigenlijk het is prettig als kinderen niet naast elkaar uh, groeien, maar met elkaar. En dat is de gemengde onderwijs. Dus dat wordt iedereen beter van. En ook de kwaliteit van het onderwijs gaat vooruit. We gaan ook spreken met Karen van Wegen... directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Arnhem. Mevrouw van Wegen, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft 18 basisscholen onder u. Uh, waarom doet u zo weinig om die vermijding, die segregatie tegen te gaan? Het uh, is voor ons eigenlijk geen issue. Wij hebben wijkscholen. En dat betekent dat scholen zwart zijn op het moment dat de wijk zwart is... en wit zijn op het moment dat de wijk wit is... Uh, wij steken heel erg in op uh, kwaliteit en uh, goede resultaten. Omdat ik denk dat uiteindelijk segregatie het meest gebaat is... bij het wegwerken van sociaal-economische achterstanden. En daarin is een goede schoolopleiding, uh, naar mijn mening, cruciaal. Meneer Arslan, wat vindt u daarvan? Het, het probleem lost zich uiteindelijk vanzelf op als je maar goede opleiding biedt. Nee, dat is het probleem. Dus eh, onderwijssegregatie veroorzaakt ook de kwaliteitsverlies in het onderwijs. Dat zien we ook in allerlei onderzoeken. Er zijn wel inderdaad wat we noemen de uh, zwarte scholen die kwaliteit betreft voor uitgang. Maar over hele linie, dan hebben we over bijna 800, 900 scholen. Het is heel lastig voor de scholen kwaliteit van het onderwijs ook te borgen. Een zwarte en, school is meestal niet een goede school? Lukt het niet. Uh, scholen uh, uh, zijn niet uh, uh, in ieder geval zo ver gekomen afgelopen 30-40 jaar... om de over hele linie, dus uitzondering zijn inderdaad, over hele linie... Te Het tweede punt is. Eh, die discussie wordt ook natuurlijk gevoerd eh, ook binnen de migrantengemeenschappen. De nieuwe generatie van migranten. Eh, ook academisch gescholden. Wat ze vooral missen, de sociaal-culturele netwerken, met de rest van de samenleving. Dus ze hebben wel opleiding. En dan komen ze hun, zeg maar, leeftijdgenoten, witte leeftijdgenoten, pas tegen bij universiteiten en hogescholen. En die kennen ze helemaal niet. Zij en die, die, die kennen zei? elkaar niet. En trouwens datzelfde, discussie. Eh, dat merken we ook nu bij witte ouders. Bijna 80% van witte ouders zegt... het is een gemis als kinderen niet samen naar school gaan. Mevrouw van Wege, het is een gemis. Ik, ik De leerlingen het, over uh, uw scholen missen, uh, wat? Nou, ik ben het uh, even absoluut niet mee eens... Uh, dat uh, zwarte scholen geen kwaliteit zouden leveren. Als je kijkt in Arnhem... dan zijn onze zwarte scholen uh, uh, goed tot zeer goed presterend. Er zit dus geen verschil met, met, met die witte zijn? Er zit eigenlijk geen enkel verschil tussen... Dus in die zin uh, deel ik die opvatting niet. En ik denk, uh, daar waar je in staat bent als school om in te spelen... op de doelgroep die je binnen uh, hebt, uh, kun je kwaliteit van onderwijs leveren. En uiteindelijk gaat het voor mij daarom. Op het moment dat het issue is of het doel op zich wordt... Om populaties te mengen, dan denk ik, dan ben je niet bezig met datgene waar je mee bezig moet zijn. Namelijk ervoor zorgen dat al die kinderen die je binnen hebt een zo goed mogelijk opleiding krijgen. En, en, die, en dat tweede punt van meneer Arslan, van dat mensen, ik zei het al, dan wat missen. Ik, ik denk dat wij in Arnhem in een aantal situaties, onder andere rond verlengde schooldagactiviteiten, sportactiviteiten, wel degelijk bezig zijn om ervoor te zorgen dat kinderen elkaar ontmoeten. Okay. Ook in buitenschoolse opvang en, enzovoort. Ja, dus niet alleen op school. Um, meneer Arslan, even naar het eerste punt uh, van mevrouw Van Wege. Um, het het uh, uh, is niet zo dat zwarte scholen per definitie geen kwaliteit leveren. Wat vindt u daarvan? Nee, dat kan. Uh, er zijn scholen die inderdaad ten aanzien van kwaliteit leerprestage... op het terrein van taal vooruitgangen boeken. Maar mm. ik heb over 800, 900 scholen in Nederland. Ik ken altijd scholen inderdaad in Arnhem die goed presteren. Dat daar ben ik met, uh, met haar eens. Alleen ik heb over wat doen we inderdaad met 100.000 kinderen in Nederland. Ik heb niet alleen transe. Als het gaat om onderwijssegregatie. We hebben ook te maken met burgerschapvorming... waar scholen juist verplicht zijn ja. om aandacht te besteden. Dus maar goed, als deze heen... scholen van mevrouw van Wegen het goed doen... Euh, dan zouden misschien andere voor scholen... daar. Een voorbeeld aan moeten nemen. Ja, maar het zijn dat is dus een uitzondering. Ja, maar dat is om een reden. Ze doen het om een reden goed. Tweede is, wij voeren in Nederland, als het gaat om segregatie... eigenlijk verwarring in de voeren we twee discussies door elkaar heen. Ja. Eén is de kwaliteit uh, en prestatie van kansarme kinderen in Nederland. Twee is, hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen elkaar leren kennen. En dat laatste is eigenlijk ja, een van wel. de ja. instrumenten... die je kan realiseren via gemengde scholen. Mevrouw Van Wegen, waarom doen uw scholen het wel goed... en in de rest van Nederland niet? Ik, ik denk dat wij heel um, uh, expliciet op al onze scholen de, de, uh, de visie hebben... van haal uit kinderen wat erin zit. En zorg dat je kinderen goed toerust in brede zin... Uh, om te participeren in deze maatschappij. En dat is allereerst uh, goed uh, uh, uh, leren, uh, lezen, uh, uh, goede uh, taalontwikkeling... en goed rekenonderwijs. Maar dat is daarnaast ook... Um, um, uh, sociale omgang, uh, uh, participatie uh, in, in de maatschappij... burgerschap uh, uh, en die dingen die daarmee uh, verband houden. Goed. Uh, dank voor uw uh, beide woorden. Karin van Wegen, directeur-bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Arnhem. En uh, zeker Arslan, dank voor uw komst naar de studio van voren. Graag gedaan. Sombere geluiden van Europa's grootste boekenbeurs... de Frankfurter Boegmessen. Maar eerst de verkeersinformatie. Kijk of Dennis Mooi ook sombere geluiden heeft... Nou, nou ja, goed. Het goede nieuws is in ieder geval van dat het drukste moment van de spits. Achter ons ligt Marcel. Er staat nog wel een, een dikke 200 kilometer file. Dat is wel boven het gemiddelde. In het uh, zuiden loopt het bij Roosteren nog vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Maasbracht en Roosteren, 8 kilometer. Liepen daar vanochtend uh, koeien op de weg. Nou, die staan al lang weer in de wei. Maar door die file loopt het ook vast op de A73 vanuit Roermond richting die A2. A17 Roosendaal-Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder, 5 kilometer. En uh, op de A67 Venlo-Eindhoven staat tussen Zomer en Leende Heide 9 kilometer door een ongeluk. ook is dicht. Het is behoorlijk druk bij Nijmegen rondom het knooppunt Ewijk. Uh, dat is het punt waar de A73 en de A50 elkaar kruisen. Zo staat op de A73 vanuit Nijmegen richting de A50 tussen Wiegen en knooppunt Ewijk, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die is uh, in Amsterdam bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het instituut heeft te horen gekregen dat het, uh, ja, de subsidiekraan vrijwel dicht gaat. Maar daar zou misschien nog over gepraat worden. Hoeveel verduzie is er bij jou in opening? Nou. Nou, dus de stemming is hier bepaald niet positief. We hebben vanmorgen de staatssecretaris in de uitzending gehoord. Hè? En hij vertelde dat eh, het niet meer van deze tijd is om ontwikkelingsgeld in een museum in Amsterdam te steken. Nou, meneer Donner heeft dat... Vrijdag gehoord, het slechte nieuws van de staatssecretaris. Maar zei hij het ook in, zo, in zulke woorden tegen u? Hij zei het uh, niet in deze bewoordingen. Hij heeft uh, over iets uh, anders gesproken, namelijk de perspectieven. Maar hij heeft ook gesproken over een kennisinstituut dat wij zijn. En daarin verbaast mij zeer dat wij een kennisinstituut zijn. wat veel terreinen bestrijkt. en waar de onderlinge samenhang van musea met de praktijk. met de bibliotheek, met alle andere dingen. heel erg belangrijk is. Ik haal je er één element uit is de waarde van het hele instituut al gelijk minder. Ja. U heeft het over een instituut, de staatssecretaris heeft het over een museum. Voor veel mensen in het land is dat toch moeilijk te begrijpen. Ja, het museum is onderdeel van het instituut. Uh, maar er gebeurt veel meer. Het museum is qua omzet ongeveer 25 procent van wat wij doen. En we zitten met 300 mensen, 350 mensen over de hele wereld in 60 landen. En dat blijft ook doorgaan. Ja. We hebben het vanmorgen al een beetje gehad over wat jullie zo al doen. Misschien toch nog even aan Leo Schenk vragen. Geef nog eens wat concrete voorbeelden wat jullie allemaal doen. Ja, het museum staat dan wel in Amsterdam, maar het werkt overal. We maken een depot in Suriname. We zetten een museum op in het hart van Borneo. We zetten een masteropleiding museologie op in Yogyakarta. We werken in Ghana. We hebben het Nationaal Museum van Vietnam geholpen. We hebben het Nationaal Museum van Jemen geholpen. We hebben collectieregistratie geleerd in een tiental Zuid-Amerikaanse landen. En zo gaat maar door. We brengen soms collectie terug. We uh, halen mensen van gins hier naartoe en leiden ze hierop. We zijn een goed museum om de beste kennis over te kunnen dragen. Nou, heel veel. Ik kijk nu naar de ingang van het depot. Dat bevindt zich hier onder de grond. Ik stel voor dat we daar na 9 en gaan kijken... wat hier allemaal te vinden is in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Tot straks. En er is vanochtend Mark Robin Visser. Ja, we zeiden het al, sombere wolken boven de boekhandel... De omzet zal in het jaar 2025 gehalveerd zijn. Bericht ging vooraf aan de Frankfurter boegmessen, die weer is begonnen. De markt is in beweging, maar de leeshonger die blijft wel. Jeroen Wieler is in Frankfurt en hij bespreekt de situatie met twee Nederlandse deskundigen. Op de boegmessen wordt bijzonder weinig gelezen, maar wel heel veel gepraat over boeken... Joop Boezeman van Bruna is begin van het jaar nog gekscherend voor vorkheftruk uitgemaakt. Vanwege de enorme stapels Jane Owl en Stiek Larson die hij omzet. Niks te klagen, meneer Boezeman, maar toch is het vechten. Ja, het is goed nadenken. Bij jullie in de stand van buitenspelers ook Willem van Hanegem, Guus Hiddink. Binnenkort komt Rienus Michels uit. Ook zo'n dik koffietafelboek. Is dat gewoon scoren, makkelijk scoren met grote namen? Mensen willen zich in deze barre tijden graag verdiepen in de levens van mensen die hun idolen zijn. Ja, is dat escapisme? Ja. Moet het op een goede manier gebeuren? Ja. Willen mensen 60 euro voor een boek uitgeven? Ja. Maar je moet er wel goed over nadenken dat je kwaliteit levert. Henk Prupper... Nu nog directeur van het Nederlands Fonds van de Letteren... kent de situatie van het Nederlandse boek over de hele wereld. Steeds meer vertalingen overal. Pas geleden nog succes in China... met onder andere de donkere kamer van Damocles. Maar dan die sombere verhalen over omzetdalingen in de markt. Hoe komt dat in Nederland aan? Nou, ik heb de indruk dat men in de afgelopen tijd inderdaad de neiging heeft om heel somber erover te spreken. Daarom ben ik ook blij met de woorden die net zijn uitgesproken. Goed nadenken is één ding. Er zijn nog heel veel slagen te maken, ook voor de Nederlandse uitgever. Boezeman? Het zal op een andere manier gaan richting de consument. Als je in Amerika kijkt dat die boeken die door consumenten graag gelezen willen worden... maar door het gebrek aan een boekhandelskanaal is Amazon in dat gat gesprongen. Is Barnes Noble? In dat gat gesprongen is Apple met zijn iPad in dat gat gesprongen. Maar Barnes Nobles is ook als fysieke boekhandel sterk uh, gereduceerd. Absoluut. In grote steden bijna niet meer aanwezig. Nee, maar de, waar, staat, waar staat dat de enige manier om in aanraking te komen met een boek de boekhandel is? Nee, nee. er zijn talloze manieren. Kijk, ook in Amerika, uh, uh, maar kijk ook in, uh, in Europa. Als je kijkt in Frankrijk, heb je in de grote supermarkten in, in die een groot verzorgingsgebied hebben de Carrefours. Je hebben een geweldig boekenassortiment. Ja. Maar dan is er ook nog zoiets als het literaire debuut. Bijvoorbeeld dat van Peter Buwalda ja. uh, met Bonita Avenue. Genomineerd voor de NS Publieksprijs. verschenen bij de Bezig Bij vorig jaar. Waar... Robert Armelaan plaatsen zal maken voor Henk Prupper, die dan ook een hele andere rol krijgt. Voor u straks dus niet de noodzaak, zoals bij andere uitgevers in Nederland... om op de productie te gaan letten, minder productie te maken, zelfs geen boeken meer te drukken? Ik weet, het begint net op te borrelen dat verstand. Gaat de markt wel echt heel drastisch anders zijn? En, en, en ik weet dat men nu al denkt dat binnen een jaar of vijf, zes toch een heel groot deel van de omzet inderdaad, van, van andere uh, distributievormen zou moeten komen. Wat ik hoop, is dat daar de uitgevers elkaar een beetje in, in gaan vinden. Want ik vind wel dat uitgevers vaak nogal uh, weinig met elkaar echt in contact zijn... op het moment dat dit soort grote beslissingen uh, moeten worden genomen. Maar de boekhandel blijft in deze tijd toch een groot probleem... Ondanks de optie om ook boeken in supermarkten te gaan verkopen. Boezeman heeft ze lethargisch genoemd. Afwachtend. Ja, dat, dat klopt. Maar ik denk ook dat, dat de lethargie voortkomt uit het consumentengedrag. Je moet maar behoorlijk lef hebben als je geen consumenten in je winkel hebt. Om toch te zeggen dat het allemaal wel goed zal komen. Ik denk dat zij hier wel iets signaleren. Alleen, ik zou willen dat ze als boekhandelaren met een x-aantal uitgevers aan tafel gaan zitten. Hoe kunnen we? elkaar helpen. We, we zijn nogmaals, 75% van mijn omzet gaat via de boekhandel. Dus ik heb er alle baat bij om een breed gesorteerde en op zoveel mogelijk plekken in Nederland voorkomende boekhandelsnetten over aan te houden. Ik, ik ben helemaal niet geïnteresseerd alleen in de supermarkt of wat dan ook. Uh, onze, jij noemde straks al Stiek Larsson. Dat heeft uh, drie jaar geduurd voordat het überhaupt wereldwijd doordreunde. Ja, en toen kwam het ook als een wals over de wereld. Maar drie jaar, nou ja, dat is... Ja, dat vermogen om dat te zien en het geduld te hebben en, en niet in paniek te raken. En ik sluit me ook bij Henk aan, het, helemaal, het zijn wat minder vrolijke tijden. Maar het is nou niet zo dat ik denk van, oh jee, volgend jaar zitten we hier in één hal en uh, dat is waar allemaal. Nee. De Frankfurter Boegmessen is begonnen. Jeroen laat is daar in Frankfurt en u hoort de komende dagen meer van hem vanaf de Boekenbeurs.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 Dit is Radio 1.